1 Uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomasen. Goedemiddag. Alfa aan de Rijn herdenkt schietpartij. Ook minister De Jager wil snellere afhandeling Boekerpolissen en Lintje voor Klerrend Zeedorf. Het weer. Zonnig. Aan zee liggen de maxima rond 20 graden. In het oosten is het ongeveer 25 graden. De komende dagen blijft het zonnig en zomers warm. In Alfa aan de Rijn is de schietpartij herdacht in winkelcentrum Ridderhof. Slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen herdachten de zes mensen die werden doodgeschoten. Jeroen de Jager was bij de herdenking. Herdenking die door 750 genodigden werd bijgewoond. Genodigden waren vooral slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. En hoogwaardigheid natuurlijk. De majesteit, Prins van Oranje was erbij... Commissaris van de Koningin Jan Frans, de premier Rutte, vicepremier Verhagen, en de minister van Binnenlandse Zaken uh, Donner waren hierbij. En als eerste spreker sprak Bas Eenhoorn, de burgemeester, waarnemend burgemeester... Van, uh, van Alphen aan de Rijn. 9 april is een moment, zei hij, waarvan je kunt zeggen... daarna is niets meer hetzelfde. En ik merk het hier in Alphen aan de Rijn. De saamhorigheid samen met jullie hier als slachtoffers, als nabestaanden... als mensen die zo betrokken waren bij dit vreselijke drama. Ik merk het, die saamhorigheid is heel groot. Ik merk het ook in het land. Het is geweldig dat we dat met z'n allen... samen met u, Majesteit en Koninklijke Hoogheid... en met ministers en voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer... dat we dat moment mogen beleven. Wij gaan verder. We zijn sterker...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 Vervolgens noemde hij de namen van de zes slachtoffers... die werden op het podium gesymboliseerd door zes witte zuilen... met daarop een bloemstuk die om en om in uh, de schijnwerpers werden gezet. Vervolgens een minuut stilte. En daarna was premier Rutte aan het woord. Mark Rutte die zei, we zijn verplicht aan de slachtoffers en aan de, aan, en aan de nabestaanden... aan iedereen om de draad weer op te pakken. Tegen u allemaal die de gevolgen van deze tragedie een leven lang zult voelen... kan ik alleen maar dit zeggen. Ook wij kijken niet weg. Er staan mensen om u heen die willen helpen de pijn te dragen. Vandaag, morgen en daarna. Dat zijn we verplicht aan de zes slachtoffers... die in de Ridderhof het leven verloren. We zijn het verplicht aan iedereen die nu moet herstellen... van zijn of haar verwondingen... En we zijn het verplicht aan u, aan alle mensen die door dit drama zijn getroffen en die verder moeten met hun leven. Dat is moeilijk, heel moeilijk. Maar u staat er niet alleen voor. Het was een sobere bijeenkomst, een sombere herdenkingsdienst die al met al. Uh, ruim drie kwartier duurde. De laatste spreker tijdens uh, de herdenkingsdienst was uh, de bloemist Nivaert... die in winkelcentrum De Ridderhof een uh, twee bloemenzaken heeft. Die zelf ook getroffen is omdat hij als vader zijn zoontje daar beschermde. Ik wil namens de winkeliers van De Ridderhof... nabestaande en gewonde ooggetuigen en klanten iedereen bedanken. Uw aandacht, uw steun, uw lieve woorden, knuffels, bloemen, cadeaus... hebben ons bijzonder goed gedaan. De afgelopen weken hebben we ons een grote familie gevoeld. Ik ben, ik ben trots om ondernemer te mogen zijn van deze stad. Samen moeten we verder en het verdriet een plaats geven. En samen moeten we de boel weer oppakken en aan de toekomst werken. En hoe, hoewel het nooit meer hetzelfde zal worden, ik weet zeker dat het ons wel lukt. Jeroen, buiten het theater werd de diensten ook gevolgd. Hoe is daar op de herdenking gereageerd? Ja, honderden belangstellenden die hier op een groot scherm... Um, de dienst konden bijwonen. Hier op dat scherm nog steeds die zes zuilen te zien. En ik heb een aantal mensen gesproken na de dienst. En, um, iedereen die was uh, heel erg onder de indruk. Dit is iets wat er enorm heeft ingehakt in die Alverse samenleving. En De woorden die je steeds terug hoort, die saamhorigheid, dat voelt iedereen ook. En Als je dan zo'n herdenkingsdienst hier op dat grote scherm buiten ziet... Ja, dan worden de emoties veel mensen te veel. En dat hoort erbij. Um, het is nu, want ze staan er nog steeds, althans een groot deel staat er nog steeds. Want de majesteit die is nu in besloten kring met de diverse groepen aan het napraten. De nabestaande slachtoffers en hulpverleners. En iedereen staat nog even te wachten om een glimp van de majesteit op te vangen. Jeroen de Jager. Minister De Jager gaat met de verzekeringsmaatschappijen praten... over een snellere afwikkeling van de Boekerpolis-affaire. Hij komt daarmee tegemoet aan de Tweede Kamer. Die wil dat De Jager de verzekeraars meer achter de broek zit. Boekerpolissen zijn ingewikkelde beleggingsverzekeringen... waarbij mensen meer betalen dan vooraf was afgesproken. De Jager zei in de Tweede Kamer dat hij met de verzekeraars... en stichtingen van gedupeerden om de tafel wil gaan zitten. We moeten nu ook een punt kunnen zetten, een bevredigende punt, zoveel mogelijk bevredigende punt althans, ook achter het verleden. Dus enerzijds naar de toekomst toe werken en anderzijds moet je ook proberen uh, dat verleden op een, uh, op een goede manier af te wikkelen. Voor iedere partij een goede manier af te wikkelen. De jager zei dat hij geen scheidsrechter wil worden en hij is ook niet van plan om vanuit de schatkist bij te dragen aan een compensatieregeling. In totaal zijn de laatste jaren zo'n 6,5 miljoen boekerpolissen verkocht... door ruim 20 verzekeraars. John de Mol heeft weer een eigen zender. Zijn bedrijf Talpa neemt samen met de uitgever Sanoma SBS over. SBS heeft onder andere de tv-zenders SBS6, Net5 en Veronica. Op een persconferentie legde John de Mol uit... waarom hij weer aan een nieuw televisieavontuur begint. Ik ben uh, na uh, andere televisieavonturen teruggegaan naar de core business... En die is voor Talpa het ontwikkelen en creëren van uh, nieuwe uh, formats. In principe televisieformats, maar uh, het gaat om content in bredere zin... met allerlei uh, andere toepassingen op allerlei andere platformen. En ons businessmodel is om dat internationaal uit te rollen... en wereldwijd uh, te exploiteren. Het gaat de laatste maanden niet goed met de kijkcijfers van SBS6. De Mol ontkent dat niet. Ik vind voor Talpa dat, uh, net zoals voor Sanema... ook het mes aan twee kanten uh, snijdt... omdat het een toegang verschaft voor Talpa Media... met de productietak en de creatieve ontwikkelingstak uh, uh, tot drie uh, prachtige televisiezenders, drie prachtige merken. En natuurlijk uh, zitten ze even in zwaar weer... maar uh, dat heeft RTL ook gezeten drie jaar geleden. En die zijn er ook prima uitgekomen. En ik denk dat content uiteindelijk uh, het antwoord moet zijn... om dat weer terug op de kaart te zetten. En ik hoop dat Talpa daar in ieder geval een, een contributie aan kan leveren. Verslaggever Louis Dekker was bij de persconferentie. Louis, wat willen die bedrijven met de SBS? Nou, het is een kans die niet, niet vaak voorkomt. Je moet je voorstellen hoe vaak kan het gebeuren in Nederland... dat je in één klap drie zenders kunt bemachtigen. Het was dus een... Uh... Ja, zo'n once-in-a-lifetime opportunity noemen ze dat dan. En John de Mol, maar ook de mensen van Sanoma zeiden... als we dit hadden laten lopen, dan zou het misschien jaren hebben geduurd... voordat een soortgelijke kans zich weer voordoet. Um, over John de Mol nog. John de Mol, ja, wij, wij hebben altijd het idee dat John de Mol een tv-maker is. Een tv-programmamaker. Uh, vergeet niet, John de Mol is vooral investeerder. Hij is een man met heel veel geld die strategisch zijn geld wil parkeren... en daar mooie dingen mee wil doen. Hij gaf ook duidelijk bij de persconferentie aan... Uh, zie mij als een investeerder, ik zie dit als een goede investering. SBS is een goede investering. Hij zei er wel meteen bij, ja, het gaat niet zo goed op dit moment... maar wij zien heel veel kansen en wij zullen ook geduld... Dat was Louis Dekker van paar de paar maanden. Ach, je delen. Er, Louis, je viel even weg als je het even wil oppakken. Ja. Ga je gang. De, de mol gaf ook aan, wij zijn er niet voor even. Wij zijn, wij zijn hier niet voor even, wij hebben alle tijd, we hebben geduld en we gaan niet de tent leegroven, alle mooie dingetjes eruit plukken en vervolgens weer ons geld terughalen. Nee, de Mol en Sanoma gaan er samen voor jaren in zitten en ze zien grote kansen. En ze zeggen ook, ja, SBS gaat nu niet zo lekker, maar dat was een paar jaar geleden met RTL ook. Dat is een kwestie van een lange adem en dan komt het allemaal weer goed en dan zijn er gouden bergen, gouden kansen. Maar het bedrijf van de Mol, Talpa, heeft ook een belang in RTL. Hij maakt veel programma's voor RTL. Gaat hij dat opgeven? Dat is hij niet van plan. Uiteraard is dat niet aan hem. Er bestaat nog zoiets als de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de kartelwaakhond. De vraag is, wordt John de Mol niet te machtig? Hij zegt zelf uiteraard dat dat niet zo is. Zijn belang in RTL is 27 procent. Het is aan anderen om te oordelen wat we daarvan moeten vinden. Louis Dekker, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Thomas. In Den Haag reden door een staking op dit moment geen bussen en trams. Het personeel van stadsvervoerder HTM is het niet eens met de bezuinigingen en de verplichte aanbestedingen in het openbaar vervoer. Die maatregelen hebben volgens vakbond FNV-bondgenoten ernstige gevolgen. Verslaggever Jong Schutijzer was vanochtend in de Hofstad. Het openbaar vervoer in Den Haag ligt dus plat. En ja, staan er toch altijd weer mensen bij de bushalte en bij de tramhalte die. Het blijkbaar niet weten. Uh, there's a strike on. Oh, I had no idea. <laughs> I obviously haven't looked at my Dutch news in English today. Het zijn uh, toeristen of buitenlanders en die hebben die pamfletten die uh, in de trams hingen de afgelopen dagen niet begrepen. Dus zo doe je nog eens uh, nuttig werk. Ja, maar dat was toch pas vanaf tien uur hoorde ik vanochtend. Daarom ben ik om half tien stond ik hier al. Hoe ver moet u lopen? Naar Bronnevo ziekenhuis, Nou, half uurtje, drie kwartier. Nou, het is mooi weer. Ja, ja, goed. Sterkte ermee. Dank je wel dat je <tie> <tie> <tie> Emiel Roemer van de SP. Meneer Roemer, u weet toch dat er bezuinigd moet worden? <tie> ja, ik weet dat er uh, vele mensen denken dat we alles maar zomaar af moeten gaan breken. Nee, de drie uh, vervoersbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben dat bedrag al lang bezuinigd. Alleen de minister weet het niet en dan hebben ze dat toch opgeschreven. Dus dan komt er zo'n bezuinigingsbedrag overheen... dat 40% van het openbaar vervoer in de grote steden gewoon geschrapt moet gaan worden. Het is nu uh, heel recent ook bekend geworden... dat bijvoorbeeld alleen al in Den Haag 500 mensen eruit vliegen als deze bezuiniging doorgaat. Ja, als wij mensen de auto uit willen uh, verleiden om ze het openbaar vervoer in te nemen... dan moet je niet zo drastisch, rigoureus het mes zetten in het stedelijk openbaar vervoer. Dat is gewoon uh, onhaalbaar. Er worden hier stickers uitgedeeld. Hou HTM Haags, moet dat? HTM moet Haags blijven, Haags er als Haags. Is Waarom? Moet goed luisteren? Waarom zullen wij bedrijven die goed zijn voor de samenleving geven aan het buitenland, die alleen maar één ding hebben? Rendement, rendement, rendement. En kwaliteit. Ach, we laten het versloffen aan de hand. Als er te veel commentaar komt, gaan we het opkrikken. Nee, gewoon binnen Haags blijven, binnen Nederland blijven. Houden de bedrijven waar het hoort. Amsterdam bij Amsterdam, Rotterdam bij Rotterdam en Den Haag bij de ATM. Over ongeveer een uur wordt de dienstregeling in Den Haag hervat. Bijna de helft van de asielzoekers krijgt in de eerste acht dagen van de procedure te horen of ze in Nederland mogen blijven. Vorig jaar juli werd de procedure aangepast. Sindsdien worden veel meer verzoeken snel afgehandeld, blijkt uit het jaarverslag van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Voor de verandering hoorden maar 30 procent van de asielzoekers binnen acht dagen of ze mochten blijven. Van de verzoeken in de tweede helft van het jaar werd 21 afgewezen. 28 kwam in aanmerking voor asiel. En 51 kon niet binnen acht dagen worden afgehandeld. Sport. Het zijn de weken van de wielerklassiekers. Vandaag staat er weer een op het programma De Waalse Pijl. Verslaggever Gio Lippes. Gio, hoe verloopt de koers? De koers verloopt eigenlijk een beetje zoals je dat verwacht. Een vroege kopgroep meteen naar de start weggereden. En ze hebben onvoorstelbaar veel voorsprong gekregen. 16 minuten en 50 seconden was het zojuist. Inmiddels loopt die voorsprong wel weer iets terug. En de vier koplopers zijn zojuist voor de eerste keer de muur van Hoei gepasseerd bij ons voorlangs. Daar op de plek waar ze straks gaan finishen later in de middag. De vier, twee Belgen, Maxime van Tomme en Preben van Hekken. En dan nog een pool daarbij uit een Italiaanse ploeg, Paterski. Paterski. Hij rijdt voor Liquigas. En dan hebben we nog een Finhoek, ook ook voor een Belgische ploeg, voor landbouwkrediet. Mattie Helmine. Ze werken goed samen. Ze rijden hier onder ideale weersomstandigheden, want het is uh, uitzonderlijk warm hier uh, in de Ardennen, in de Waalse Ardennen. Want uh, de thermometer die staat nu toch op uh, ruim 20 graden. Veel publiek langs de kant van de weg ook. En het echte zware werk moet straks nog gaan beginnen. En dan gaan we eens kijken van of Alberto Contador inderdaad zo ver kan komen als dat hij heeft aangekondigd. Hij kampt met een infectie aan de luchtwegen, maar wie weet, misschien kan hij het wel afmaken. Komt dat door dus. Clarence Seedorf wordt ridder in de oranje, orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding volgende week donderdag in de Nederlandse ambassade in Rome wegens zijn sportieve verdiensten en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Seedorf is de enige Nederlandse voetballer die vier keer de Champions League won. En met zijn stichting zet Seedorf zich in voor projecten in ontwikkelingslanden en in zijn geboorteland Suriname. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis mooi. Er staat 32 kilometer, um, files om precies te zijn. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 4 kilometer. Hier is de rechterrijstrook afgesloten. En ook een afgesloten rechterrijstrook op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven. Dat komt door een kapotte vrachtwagen... Hier staat 6 kilometer file. A28, Amersfoort-Zwolle. Daar staat bij Amersfoort-Vathorst Vathorst, 3 kilometer door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht. De hoofdpunten van het nieuws. In Alfa aan de Rijn is de schietpartij van 9 april herdacht. Minister De Jager gaat met de verzekeringsmaatschappijen praten... over een snellere afwikkeling van de Woekerpolis affaire En dankzij een nieuwe manier van werken... is de asielprocedure een stuk sneller geworden. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag, precies een jaar geleden, explodeerde het boor Deep Horizon... in de golf van Mexico. Wat merken we daar vandaag de dag nog van? Dat is de vraag voor vandaag. In het radiodagboek deze week Bas Eénhoorn, de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Voor hem is het ook een speciale dag natuurlijk in verband met die herdenking... van de slachtoffers van het schietdrama en na half twee verstand.nl... De aardbeienkwekers in West-Brabant zitten met de handen in het haar. Over drie weken moeten er worden geoogst, maar de kwekers mogen daarvoor van minister Kamp geen Bulgaarse en Roemeense seizoensarbeiders in dienst nemen, zoals ze in voorgaande jaren wel mochten. Kamp zegt dat Nederlandse werklozen maar als plukkers moeten worden ingezet, maar volgens de kwekers zijn die niet te vinden. Ze zijn bang dat de hele oogst straks verloren gaat en hebben een kort geding tegen de minister aangespannen. Onze stelling vandaag luidt als volgt. Roemeense en Bulgaarse seizoensarbeiders moeten alle vrijheid krijgen... om hier in de land- en tuinbouw te werken. Weet u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En twitteren, als u dat doet, gebruikt dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, vandaag precies een jaar geleden explodeerde het boorheiland Deep Horizon in de Golf van Mexico. Bijna 5 miljoen olievaten kwamen daar in zee terecht. Dan kwam er kwamen nog eens een keer 7 miljoen liter aan chemicaliën bij. Want die werden gebruikt om die olievlek te bestrijden. De natuurschade was enorm en ook het imago van de olieindustrie liep een flinke deuk op. En lunch vraagt zich op deze dag af: wat merken we nu nog van die olieramp in de Golf van Mexico? En ik praat erover met Geert Ritsema, die is olie-expert van Milieudefensie. Dag meneer Ritsema. Goedemiddag. Eerst het meest zichtbare gevolg. die olie allemaal, hè? Die spoelt niet meer aan, maar is nog lang niet verdwenen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Wij hebben onderzoek laten doen door een Amerikaanse professor. En die heeft geconcludeerd dat slechts 3% van de olie uit het water is gehaald. Dus je ziet inderdaad aan de oppervlakte en aan de kust zie je niet zoveel meer liggen. Maar onder het water en ook op de bodem, daar liggen nog hele grote hoeveelheden olie. En die richt nog steeds schade aan. En die ja. schade kan ook nog wel tientallen jaren voortduren. En die, die schoonmaakactie is eigenlijk nog steeds aan de gang. Er varen nog steeds allerlei boten rond die uh, proberen die olie op te ruimen. En uh, u zei het al, die olie ligt voornamelijk op de zeebodem. En er zijn ook wetenschappers die zeggen... nou, je kan het daar veel beter laten liggen. Ja, je kan het wel laten liggen. Maar dan blijft het wel schade aanrichten aan bijvoorbeeld uh, het bodemleven wat daar is. Hè. Dan heb je het bijvoorbeeld over schelpdieren. Uh, die dan, ja, waarvan de populatie dan kleiner wordt. En dat heeft gewoon een invloed op het hele milieu. Dat betekent hè, als er minder voedsel op die bodem is... dan zijn er ook minder vissen. Als er minder vissen zijn... kunnen er ook minder vissers van de visserij leven. Dus het is een ja, kettingreactie die daar is gebeurd. En die is nog lang niet voorbij. Dan ja. nou kunnen we ons vooral ook de beelden nog herinneren... van die getroffen vogels hè, onder de olie besmeurd, schilpadden. Zijn dat ook de meest getroffen diersoorten? Ja... Wat je zichtbaar ziet, de meest, dat zijn vooral dolfijnen, zeeschildpadden en nou ja, die grote pelikanen. Dat zijn natuurlijk de meest spectaculaire beelden. Maar juist dat leven onder water, wat je niet ziet, daar is waarschijnlijk de meeste schade. En ja, daar hebben we eigenlijk geen antwoord op. Dat die schade, die wordt gewoon maar zo gelaten, lijkt het. En dat, ja, dat vinden wij een slechte zaak. En u zegt, daar begint het wel, want daar moeten andere uh, beesten, vissen, bijvoorbeeld moeten daar weer van, uh, van eten. Uh, dus zo werkt het daar dan ook alleen maar door. Want dan kom je uiteindelijk bij die vissers terecht, uh, en daar hadden we ook al beelden van gezien natuurlijk, uh, dat, dat ook de economie natuurlijk flink getroffen is door deze ramp. Zeker, en dat is niet alleen de visserij, maar bijvoorbeeld ook de toeristenindustrie heeft natuurlijk een enorme klap gehad. Uh, die olie die heeft zich verspreid over een kustlijn van een lengte van duizend uh, van kilometer. Dus ja, dat is een gigantische deuk geweest. Um, en uh, de visserij heeft zich nog niet hersteld. Hè? Ik las vanochtend uh, ergens dat de oestervisserij, uh, dat die nog steeds niet op het pijl is van voor de ramp. Uh, maar wat nog veel, ja wat voor is, dat er heel veel van de gevolgen uh, waarschijnlijk nog in de komende jaren zullen gaan. Optreden, of zichtbaar worden... bij de Exxon Veldes bijvoorbeeld... de grote ramp in Alaska eind jaren 80. Denk er ook inderdaad, ja. Ja, daar, daar werd pas na een aantal jaren duidelijk... dat de haringstand ernstig werd, was aangetast. Ja. En ons grootste probleem is eigenlijk... Dat, je, dat de olieindustrie van deze ramp... nauwelijks iets geleerd heeft. Je ziet geen echte bewust zijn nu van, oh, we moeten misschien wel stoppen... met het boren in dit soort hele riskante gebieden. Ja, maar die, die reactie zag je in, in beginsel wel, leek het. Maar u zegt, daar komt nu zoveel, nou zeg maar een jaar later... komt daar eigenlijk weinig van terecht. Ja, wat, wat we zien is dat de... Kijk, de regels zijn misschien iets aangescherpt in Amerika. Maar de olieindustrie neemt ook steeds grotere risico's. De olie raakt op. Dat betekent onder andere dat de gebieden waar je die olie moet gaan winnen... die er nu nog over is, dat het vaak gebieden zijn... bijzondere gebieden die ecologisch kwetsbaar zijn of ver afgelegen. Zoals bijvoorbeeld de Noordpool in het Amazonegebied. Dat soort gebieden. Daarvan zeggen wij, ga daar niet boren, laat die olie in de grond zitten. In het Engels is dat een hele mooie slogan geworden. Leave the oil in the soil. Want je neemt zoveel risico's met het milieu en als het misgaat dan kan je eigenlijk heel weinig doen om die schade te herstellen. Nou, dat zie je nu bij die Golf van Mexico. Want die olie ligt dus op 1500 meter diepte waarschijnlijk. Maar stel dat zo'n soort ongeluk zou gebeuren in de noordelijke IJszee... waar Shell wil gaan boren bij Alaska... dan ligt de olie bijvoorbeeld onder olie, eh, onder het ijs liggen. Mm. Daarom zeggen wij, ga, daar niet, ga niet in dat soort gebieden olie boren. Nee, nee. Ik, ik begrijp dat er vandaag een groot symposium is... over die olieramp en ook de gevolgen daarvan. Uh, we hebben gisteren wat deelnemers gesproken. En die zeggen ook van ja, uh, goed, die regelgeving... die is niet per se uh, verruimd of, of verbeterd of zo... maar er is wel beter toezicht. Dat is in ieder geval wel winst dan. Ja, maar uh, dat is zeker goed, dat er meer toezicht is. We denken uh, dat het... Uh, dus dat is een positief punt. Maar wij denken dat omdat die risico's steeds groter worden... kan je ook met strengere regels... dit probleem niet onder controle krijgen. En, en vandaar dat we zeggen... er is een alternatief nodig voor olie. Je moet kijken naar andere, andere oplossingen. Nou, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Uh, maar wat je ziet... is dat de oliemaatschappijen... dat die zich juist daarvan afkeren. Shell die had een aantal jaren geleden... Had die investeringen in windenergie en zonne-energie. Die hebben ze allemaal afgestoten. En ze concentreren zich volledig op de olie terwijl ze weten, en olie en gas, terwijl ze weten dat de risico's daarvan... voor het milieu en voor de mens steeds groter worden. En wat wij graag zouden willen, is dat Shell zou zeggen, bedrijven als Shell... Uh, wij gebruiken een deel van onze winst. Ze maken, in 2010 heeft Shell bijna 15 miljard euro winst gemaakt, dus heel veel geld. Als je daar nou een deel van zou investeren in duurzame energie, zoals wind en zon... dan zou je enorme vooruitgang kunnen boeken. En dan zouden dit soort risico's niet meer nodig zijn. Geert Ritsma, olie-expert bij Milieudefensie, hartelijk dank voor de uitleg. Ja, een, een jaar na de olieramp zijn de gevolgen nog steeds dus heel duidelijk. Ondanks dat honderden boten aan het opruimen zijn, ligt nog veel olieschade aan, aan de zeebodem. En het toezicht is dan weliswaar verscherpt, maar toch boort de olie-industrie gewoon door. Dat is het antwoord op de vraag van deze dag vandaag. Um, u hoort de hele week al in ons radiodagboek... de waarnemend burgemeester van Alphen aan de Rijn, Bas Eenhoorn. De aanleiding daarvoor was natuurlijk die herdenking vandaag in Alphen. Um, daar is hij nog steeds heel druk mee, want uh, hij praat uh, met de koningin... samen met, uh, met nabestaanden, met uh, gewonden, met slachtoffers en met ooggetuigen. Um, voorafgaand aan de dienst sprak verslaggever Ingrid Koning... mijn collega uitgebreid met Eenhoorn. Ingrid, goedemiddag vanuit Alphen. Goedemiddag. Op welke manier was Bas Eenhoorn met die voorbereidingen bezig eigenlijk? Nou, hij was er eigenlijk vanaf het moment dat we maandagochtend met het radiodagboek met hem starten al heel intensief mee bezig. En niet alleen hij, maar de hele afdeling communicatie was eigenlijk al druk bezig met vandaag alle draaiboeken. De RVD kwam op bezoek, alles moest eigenlijk helemaal een kannen en kruiken zijn voor vandaag. Ik vroeg hem dan ook vanochtend aan hem hoe hij deze voorbereidingen voor vandaag nou heeft ervaren. Voorbereidingen zijn hier nog steeds aan de gang. Maar wat ik nu heb gezien, gebeurt dat zo minutieus. Iedere keer worden aan mij draaiboeken voorgelegd. En dan gaat van minuut tot minuut wie achter wie loopt, wie handen schudt, wie het eerste handen schudt... wie het laatst aan de beurt is, wie waar zit. Het is heel bijzonder als we dit meemaken. en Soms lijkt het wel alsof alle aandacht die we daarom besteden... nog meer is dan de aandacht die we tot nu toe hebben besteed... aan de herdenkingen, aan de slachtoffers. Maar goed, dit moet ook goed gebeuren. Mensen willen dat wij dit op een hele goede, waardige manier doen. Al heel snel na het drama in Alphen was er een dag erna ook al een herdenking. Er waren ongeveer maar 6.000 mensen, maar liefst 6.000 mensen. Premier Rutte sprak er onder andere ook. En ik vroeg hem ook vanochtend dan aan meneer enorm waarom er dan toch vandaag nog gekozen is voor weer een herdenking. We hebben heel goed nagedacht of we wel of niet een herdenking zouden doen. Want uh, wij dachten met die 6.000 mensen direct op de zondagavond... na de 9 april, uh, moet dat dan nog wel. Maar... De slachtoffers, heel veel hulpverleners... die waren natuurlijk op die zondagavond niet bij die herdenking. Die waren of heel druk bezig of lagen nog in het ziekenhuis. Uh, waren nog helemaal niet in staat om erbij te zijn. Een heel groot aantal slachtoffers en winkeliers... die waren emotioneel dan nog niet toe in staat. Dus. Die, deze herdenking is nodig om uh, hen aandacht te geven... en te zorgen dat zij uh, ja, hier uh, of worden herdacht... of samen met hen uh, troost bieden aan de mensen die hier uh, niet meer zijn... en de mensen die, uh, ja, die hier een enorme schok door hebben gehad... door dit, uh, dit, dit vreselijke wat in de Ridderhof heeft plaatsgehad. De heer Eénhoorn heeft net ook gespeecht en dat ging goed. Maar toen ik hem vanochtend sprak, toen zag ik toch wel dat hij ja, een beetje zenuwachtig, ja, zenuwachtig was. Hij wilde toch het uit zijn hoofd doen en de juiste woorden zoeken. Dus ik vroeg hem ook om, van, hoe gaat u nou om met die spanning? Wat er altijd gebeurt als je spannende gebeurtenissen hebt... maar dat heb ik zelfs bij de voorbereiding van een raadsvergadering... dan uh, bouwt zich een bepaalde spanning op. Je kunt alleen maar goed zijn... Uh, als je uh, je goed voorbereidt... en dat je enige spanning in je lijf hebt, in je hoofd... Uh, anders gaat het niet. Het uh, probleem bij mij een beetje vandaag is... Uh, ik ben niet zo iemand die een speech helemaal uitschrijft. Dus ik ga niet zitten voorlezen. Het moet dan gebeuren, de gevoelens die ik dan heb. Uh, hoe ik zie dat het in de stad gaat, uh, hoe mensen erover praten. En dat moet ik dan verwoorden. Uh, dus het spannende voor mij is vooral dat ik op dat moment de goede woorden vind. Op dit moment zie je de mensen die op het plein stonden... alweer een beetje weer met hun normale bezigheden verder gaan. Maar de mensen die binnen bij de dienst waren, daar wordt nu mee gesproken. Samen met uh, koningin Beatrix, Willem-Alexander en premier Rutte en ook de heer Eenhoorn. Uh, de heer Eenhoorn vertelde mij vanochtend al van dat sommige mensen behoorlijk uh, gespannen zijn... Ik weet dat een aantal slachtoffers vanmiddag heel erg opzien... tegen dat gesprek met de koningin. Uh, omdat ze natuurlijk nog zo emotioneel zijn... Uh, dat ze niet zeker weten of ze zichzelf in de hand kunnen houden. Ik weet ook van slachtoffers die zich helemaal hebben voorbereid... en die gaan precies vertellen wat hen overkwam. Uh, bijvoorbeeld, er is ook iemand uh, die uh, echt... Uh, daar is veertig keer op geschoten... en die heeft zich op miraculeuze wijze kunnen redden... door een paar keer naar links en naar rechts en zich te verstoppen... En vervolgens uh, uiteindelijk in een winkel naar binnen is gesleurd. Ja, dat soort verhalen, uh, ja, dat gaat de koningin horen. En natuurlijk ook een aantal nabestaanden die het vreselijk vinden... hoe het allemaal is gegaan en die ook hun verhaal nog eens kwijt willen... over dat ze zo lang in onzekerheid hebben gezeten en dat soort zaken. Dus uh, ik denk dat de koningin uh, heel veel uh, dingen zal horen... en ik ken haar uh, voldoende om te weten dat ze daar ook heel goed mee zal omgaan. Het is heel bijzonder dat de koningin en de prins van Oranje er beide zijn. Maar ja, het is een nationale herdenking. Want we hebben een vlaggenprotocol, zoals dat zo officieel heet. Dus overal in Nederland gaan de vlaggen vandaag al stok op de officiële gebouwen. En dat betekent dus dat wij met z'n allen wel iets bijzonders meemaken. Namelijk, wat in Ridderhof, wat in Alphen is gebeurd... is iets wat we allemaal in Nederland voelen... Het had ook mij kunnen overkomen. En dat is het bijzondere van deze herdenking. Dat we stilstaan bij het feit dat we een hele mooie, veilige... westerse maatschappij zijn, waar iedereen ja, gewoon kan leven. En toch kan dit gebeuren. En we kunnen nooit een garantie geven dat dit niet nog eens gebeurt. Of hier, of ergens anders. Was één horen vanmorgen. Ingrid, je hebt hem ongetwijfeld nog even gesproken. Na de hele plechtigheid, hoe kijkt hij erop terug? Nou, hij kijkt er met een goed gevoel op terug. Ik heb hem maar heel kort gesproken omdat de koningin nog bij hem was. Ik had hem wellicht nog wat langer kunnen spreken... maar het blijkt ook wel weer dat de koningin dit heel belangrijk vindt... want ze neemt eigenlijk alle tijd voor de slachtoffers. Het was al in het draaiboek de planning dat ze misschien al wel weg zou zijn... maar ze is er nog steeds, dus dat zegt al wel genoeg. Nou goed, morgen uh, zit hij er ook weer in, in het radiodagboek. Uh, gewoon in de normale vorm ook. Uh, jij gaat hem uitgebreid ja. spreken dan... en dan horen we dat uh, natuurlijk morgen en ook trouwens uh, vrijdag nog. Dank voor nu, Ingrid Koning was dat, vanuit Alphen aan de Rijn. Zometeen is er standpunt de stelling daarin... Roemeense en Bulgaarse seizoenarbeiders moeten alle vrijheid krijgen... om hier in de land- en tuinbouw te werken. Bent u daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Dan zijn we benieuwd naar uw mening zometeen. Uh, maar nu eerst de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. U hoort het zo even al, in Alfa aan de Rijn zijn de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof herdacht. In theater Castellum hield burgemeester Eenhoorn een toespraak en las hij de namen van de zes slachtoffers voor. Daarna volgde een minuut stilte. Verder hield premier Rutte een toespraak en vertelde een winkelier die gewond raakte zijn verhaal. Bijna de helft van de asielzoekers krijgt in de eerste acht dagen van de procedure te horen of ze in Nederland mogen blijven. Vorig, vorig jaar werd de procedure aangepast en sindsdien worden veel meer verzoeken snel afgehandeld, zegt de IND. Voor de verandering hoorden maar 30 procent van de asielzoekers binnen acht dagen of ze mochten blijven.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 Het weerbericht van Weer Online. Het is onbewolkt en de temperatuur ligt inmiddels tussen 17 en 23 graden. De zon blijft vanmiddag ongehinderd schijnen en het wordt 21 graden vlak aan zee... tot 25 graden in het oosten, zuiden en midden van het land. De wind is zwak of matig van kracht en waait uit het oosten. Vlak langs de kust kan er vanmiddag een zeewindje opsteken en dan koelt het daar flink af. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en met 21 graden in het noordwesten tot 25 of 26 in het zuidoosten is het ook ongeveer even warm als vandaag. Er ontstaan alleen iets meer stapelwolken, maar het blijft wel overal droog. De wind is zwak en waait uit het oosten. Na morgen blijft het zonnig, maar na paas wordt het wel een paar graden minder warm. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Veenendaal-West en Maarsbergen... 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan bij Ede het beste kiezen... voor de A30 in de richting van Barneveld. Dan komt u uit op de A1 in de richting van Amersfoort. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido ambacht en Papendrecht, 4 kilometer. En de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum 2. Hij heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan. En een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Knoop het Hoeverlaken staat 2 kilometer. Maar hier is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Grote onrust bij de land- en tuinbouworganisaties die afhankelijk zijn van seizoensarbeiders. De tuinders die zijn woedend, woedend op minister Kamp. Hij geeft de Bulgaarse en Roemeense seizoenarbeiders geen werkvergunning meer. Ik denk dat er voldoende mensen in Nederland zijn om die arbeid te plukken. Minister Kamp wil Hollandse werklozen laten plukken. Zodra ik merk dat ze niet van de bank af willen komen, dan stoppen we de uitkering. De telers stappen naar de rechter. Zij vinden die hardwerkende Bulgaren en Roemenen onmisbaar bij de oogst. Tuinders zijn boos dus op minister Kamp van Sociale Zaken. Die wil alleen in uitzonderingsgeval een vergunning afgeven aan werknemers uit Roemenië en Bulgarije... Volgens de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, ZLTO... komen boom- en aardbijkwekers in West-Brabant acuut in de problemen. Ze zeggen dat in de praktijk de Nederlandse werklozen niet beschikbaar zijn... voor seizoensarbeid in de land- en tuinbouwsector. Daarom spant de organisatie een kort geding aan tegen minister Kamp. Moet Kamp voet bij stuk houden en zijn strenge beleid handhaven... of staat het belang van de tuinders voorop... en mogen die niet te dupe worden van de onwil van Nederlandse werklozen? Ik praat daarover met Albert-Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. Dag meneer Maat. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Daar mag je wel een ja of nee op zeggen. Hier is de eerste. Als het zo doorgaat, moeten we het deze zomer zonder aardbeien doen. Het wordt in ieder geval lastiger. Nederlandse werklozen hebben het recht om werk te weigeren dat ze niet willen doen. Uh, nee, dat vind ik niet. En Kamp beschadigt de Nederlandse economie. Ja, als dit bedrijf doorzet, is dat schadelijk voor onze economie. We gaan er zometeen uitgebreid over doorspreken. De stelling nog maar een keer. Roemeense en Bulgaarse seizoensarbeiders moeten alle vrijheid krijgen... om hier in de land- en tuinbouw te werken. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, 70. dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. <tiek> Even die aardbei wegwerken. U kunt ook gratis bellen, zei ik. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert... Als u dat doet, gebruik dan de hashtag standpunt. Um, meneer Maat, ik leg die stelling ook aan u voor... maar ik weet een beetje wel, denk ik, welke kant erop op gaat. Roemeense en Bulgaarse seizoenarbeiders moeten alle vrijheid krijgen... om hier in de land- en tuinbouw te werken. Bent u daarmee eens of oneens? Ja, ik ben het uh, met die stelling eens. Maar we zijn als boeren en tuinders wel praktisch. We zeggen, uh, laten we het zo doen. Op het moment dat we geen Nederlanders kunnen krijgen of geen Polen... zet dan de mogelijkheid open om een uh, Roemeen of een Pul Bulgaar de arbeid te laten plukken. Ja. Waarom lukt het toch niet om die Nederlandse werklozen daarvoor te interesseren dan? Nou... Laat ik eerst even stellen dat op een aantal gevallen het ons al lukt. Want we hebben 100.000 uh, seizoenarbeiders in Nederland nodig. 96.000, dat regelen we zelf. Maar het laatste stukje lukt gewoon niet. En het blijkt nog steeds dat uh, voor een deel van die mensen die een uitkering hebben... het heel lastig is om ze überhaupt aan het werk te krijgen. Laat staan dat ze gemotiveerd zijn. Ja, maar goed, er zijn 500.000 werklozen, als ik me niet vergis, ongeveer. Uh, daar moeten er toch nog wel een paar bij zijn om dan de rest van die 100.000 in te vullen. Ja, en het is al een knap staaltje dat uh, onze sector het lukt... om in ieder geval uh, een paar elke tienduizenden daarvan wel aan de gang te krijgen. Maar zolang de overheid uh, niet, uh, uh, het niet zo regelt dat wanneer je de mogelijkheid krijgt om te werken en je doet het niet... dat uh, je uitkering daarmee vervalt, ja, is het heel lastig. En je kunt het van boeren en tuinders niet vragen. Die zetten druk genoeg dat ze vervolgens ook nog eens een keer uh, coach zijn... om met veel gesprekken mensen toch maar van de bank af te krijgen. Ja. Dat is een taak voor de overheid. Ja, ik zag Kamp heel ferm zeggen gisteravond... van uh, nou ja, dan houden we gewoon de uitkering in... als ze niet van de bank willen komen. Ja... Prachtige uitspraak, maar uh, ik wil niet cynisch doen. Dat horen we al vijf jaar van de overheid. Vandaar ook dat we met die terwerkstellingsvergunningen... daar hebben we een jaar of twee geleden afspraken over gemaakt... als het echt niet lukt, dat we daar gebruik van kunnen maken. Want uh, ja, in die zin kan een ondernemer natuurlijk niet op de politiek wachten. Nee, even over... Want om hoeveel mensen zou het dan gaan? Een, een, drie, vierduizend, als ik, als ik die getallen van u aanhoud, U zegt 96.000 hebben we er al gevonden. Het gaat dan om, uh, om nog drie, vierduizend die erbij moeten komen. Ja, sterker nog, onze ondernemers hebben dat betreft vertreffelijk gedaan. Want in 2009 hadden wij nog 3000 tewerkstellingsvergunningen. Vorig jaar 2500. En nog steeds, met LTO seizoensarbeid, doen we ons stinkende best... om mensen in ieder geval te, te krijgen, ook op de bedrijven op het moment dat we ze nodig hebben. Ja. En, en waarom wilt, willen ze per se die Roemenen en Bulgaren hebben? Nou... Er is een situatie ontstaan waar hij op dat moment onvoldoende werkers had. En bijvoorbeeld in de boomteelt. Blijkt dat er een categorie Roemenen is. die uh, dat werk goed kent. Dat het goed doet. Want het is specialistisch werk. Hè? Het enten, het snoeien van bomen. Het rooien, dat vergt veel zorgvuldigheid. En uh, het blijkt gewoon dat dat gewoon goed gaat. En afgelopen jaar is gewoon gebleken. dat dit mensen zijn. geen gelukzoekers. maar mensen die echt hier komen om dat werk te doen. Ze zijn er soms een paar weken, soms een paar maanden. en gaan dan ook weer terug naar hun eigen bedrijf. Ja, dat hoor je en natuurlijk ook, zijn, om, ook, ook onmiddellijk. Goede werk ja, maar, maar dat hoor je in dit verband natuurlijk ook onmiddellijk dat mensen bang zijn dat ze hier dan uh, blijven. Dat is ook misschien wel een beetje waar kamp bang voor is. Ja, maar de realiteit is dat ze nu vrij naar Nederland kunnen komen, ook al hebben ze geen werk. En uitgerekend dit is nu de groep waarvan je zegt dat zijn geen gelukzoekers, dit zijn gewoon harde werkers. En je ziet nu het omgekeerde beeld dat Kamp weliswaar misschien wat wil doen aan degene die hier een geluk komt zoeken... maar niet om te werken, maar dat hij degene straft die echt komen te werken... en daarna ook teruggaan. En dat is de wereld op zijn kop. Hmm. Um, de, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie heeft een kort geding aangespannen he, tegen minister Kamp. Steunt LTO Nederland dat eigenlijk? Ja, want er is een, een gezamenlijke actie die we hebben ondernomen. Maar we hebben er wel voor gekozen een aantal uh, tuinders die lid zijn van de ZLTO. Vandaar ook dat die het voortouw hebben genomen. Maar het is een gezamenlijke actie van de LTO-onderneming. Ja. Want is het probleem, speelt het probleem vooral daar in het zuiden? Ik zei al even West-Brabant. Ik zag een paar aardbeienkwekers bijvoorbeeld voorbij komen die, die uh, in de problemen komen. Ja, het speelt op dit moment vooral in, uh, in Zuidwest-Brabant, uh, maar ook wel in andere delen van het land. Maar daar speelt het uh, minder. Maar je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld de boomteelt in Nederland... die is uh, snel groeiend de laatste jaren. Uh, dat is heel goed voor onze economie, want er wordt heel veel geëxporteerd. Het is ook prachtig werk. Maar op dat moment zie je ook dat je daar gewoon toch gespecialiseerde mensen voor nodig hebt. Ja. En vandaar ook dat daar die Romeinen en Bulgaren toch uh, gewild zijn. Nou, nou zou u net even in een bijzinnetje... ja, het zijn harde werkers ook. Uh, is dat misschien ook niet het, het punt dat die... Uh die tuinders toch vooral deze mensen ook willen... want uh, die zijn altijd niet te spreken over de gemotiveerdheid van, uh, van Nederlanders, begrijp ik. Nee, er zijn ook wel momenten, uh, laat ik maar eerlijk zijn... dat uh, Nederlanders ook wel eens een voorbeeld aan deze mensen zullen kunnen nemen. Maar, Adelon uh, verplicht, wij proberen het echt eerst in Nederland daar mensen voor te krijgen. En als je kijkt op uh, 110.000 uh, seizoenwerkers en we regelen 96.000 op een andere manier... dat geeft al aan dat onze tuinders wel degelijk hun best doen... om ook dicht bij huis die werkers te krijgen. Ja. En daarom pleit u geloof ik, voor een overgangsregeling. Waar zou die uit moeten bestaan? Nou, wij zeggen de afspraak die we twee jaar geleden hebben gemaakt. op het moment dat het niet lukt om dicht bij huis die werkers te krijgen. dat je dan een versnelde procedure in kunt gaan. dat je een tewerkstellingsvergunning krijgt. en op dat moment eh, ook Romeinen en Bulgaren aan kunt eh, trekken. Nou, dat heeft de afgelopen jaren gewoon heel goed gewerkt. En eh, ja, lopend seizoen, sluipend. Eh, werd in één keer dat beleid, eh, zoals men dat dan noemt, aangescherpt. En eh, dat is gewoon voor de tuin funest. want je zit wel lopend het groenseizoen. Het werk komt eraan. Het is op dit moment ook warmer dan normaal. Dus het gaat ook allemaal wat sneller. En uh, wat we nu zien is dat hij zegt per 1 juli... Uh, ja, is er echt met een hoge uitzondering nog? Maar op dit moment wordt nog maar 27% van de aanvragen goedgekeurd. Ja. En op dit moment brengt hij daar echt ondernemers al mee in de problemen. En dat vind ik gewoon een kwalijke zaak. En ik begrijp dat het in 2014 sowieso mag dat ze hier naartoe komen om te werken. Ja, het zou ook volkomen reëel zijn, want laten we eerlijk zijn... we hebben als Nederland geweldig baat bij die vrije Europese markt. Ook aan Roemenië en Bulgarije, die zijn toegetreden, exporteren we veel naartoe. Maar het bijzondere is, de mensen mogen hier wel naartoe komen, nog niet werken. En per 1 januari 2014 is het zover. En in die zin ja, is het werkelijk onbegrijpelijk dat nu in één keer dit beleid wordt aangescherpt. Terwijl je weet dat over twee jaar is uh, elke rem op dat punt is eraf. Ja. Nou, nou was er van de week een ultimatum gesteld, hè? ik geloof dat het uh, liep gisteren middag 12 uur meen ik af. Uh, Kamp wilde nog wat bedenktijd en die wilde nog eens even naar kijken. Nou, uiteindelijk hield hij voet bij stuk. Hè. Hij, hij zegt van, nou ik wil dat het zo gaat. U hebt ongetwijfeld met hem gesproken. Wat, wat, wat, wat, wat zit daar nou achter, denkt u? Ja, ik heb gistermorgen opnieuw uitgebreid gesproken. Wat er bij hem achter zit, dat hij zegt van... ja het moet toch mogelijk zijn dat op een andere manier te regelen. Uh, daar kun je met elkaar over spreken... En wil je dat ordentelijk doen, dan moet je daar met elkaar afspraken over maken. Vandaar ook dat LTO zei, nou, we zijn redelijke mensen, onder, ondernemers zijn redelijke mensen. Laten we om tafel gaan en laten we kijken hoe we lopen dit seizoen. In ieder geval de problemen oplossen en voor komende jaren gewoon afspraken maken. Want wij willen niets liever dan dat. LTO heeft nogal wat succesvolle werkgelegenheidsprojecten lopen. Uh, wij willen ook graag verder afspraken maken over de inzet. Bijvoorbeeld van waar jongens. Uh, wij voelen ons wel degelijk. Uh, kijken we ook naar de samenleving wat daar gebeurt. En er zijn ook mensen die wat minder makkelijk uh, aan de bak komen. Nou, daar willen we ook graag over praten. Maar het gaat niet van vandaag op morgen. Uh, op het moment dat je werkt in de sector... kost dat wel tijd om dat soort dingen op te, op te lossen. En we zijn wat dat betreft heel erg teleurgesteld... omdat we van onze kant, onze ondernemers, heel constructief zijn. Die willen meedenken. En een minister gaat ja. in feite met, met de rug naar die uh, ondernemers staan. En zegt van ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken. Ik zie zoveel mensen op de bank zitten. Nou, het komt vanzelf wel goed. Nou, ik kan u verzekeren, het komt vanzelf niet goed. Nee, maar goed, u, dat hebt u hem allemaal voorgehouden. En u hebt ook gezegd dat dat de economische schade uh, tot, tot gevolg kan krijgen. Want ik, ik, ik zie die kwekers uh, op tv ook voorbij komen. Die zeggen van uh, ja, als het binnen drie weken dit niet geregeld is... dan kan ik die hele oogst weggooien. Uh, dat, dat zijn behoorlijke klappen lijkt me. Dus daar, daar is die dan helemaal niet gevoelig voor, Kamp? Nee, dan zie je dat. Dan heb je de werkelijkheid van de ondernemer en de Haagse werkelijkheid. De Haagse werkelijkheid is dan: ja, er zijn 500.000 mensen in Nederland die echt wel kunnen werken. Dus ja, er zal wel geen probleem zijn. Maar zo is het niet. En dan zie je gewoon dat wat dat denken, gewoon haak staat. Met de dagelijkse praktijk en daarmee ook ondernemers gewoon in het probleem brengen. Ja, en u zegt van we hebben al dat verhaal al veel langer gehoord van als je dan niet wil werken met een uitkering uh, dan nemen we die uitkering in. U zegt dat, dat hoor ik al vijf jaar. Uh, nou goed, dat zegt Kamp nu ook weer. Hebt u hem daaraan gehouden dan nu? Ja, alleen op het moment dat je dat zegt en er is geen wetgeving, dat duurt nog een tijd. Je weet allemaal hoe het in het land dat gaat. Maar dan nog is de vraag of het zo gaat werken. Dan zijn dan de arbeiders volganger... aan het verrotten, zeg maar. Ja, dan, bedoel, dan kunnen we de arbeiders schudden en uh, dan heb je ook geen bomen die meer verzorgd worden. En uh, land en tuinbouw is erkend, ook door het kabinet, als een topsector van de Nederlandse economie. Daar wordt meer aan innovatie besteed. We gaan de komende jaren ook kijken hoe we concurrentiekracht kunnen verbeteren. En tegelijkertijd zie je dan één minister uit het kabinet die denkt van ja, ik heb er nog ook een pakketje maatregelen. Nou, ik heb er even niet zoveel mee te maken, succesvol of niet. De economie moet er misschien bovenop komen. Maar wat het effect daarvan is, en dat het schadelijk is voor de economie... ja, daar heb ik even geen boodschap aan. En dat vinden wij totaal onbegrijpelijk. En terwijl ik toch begreep dat bij regeringspartijen, CDA en VVD... en ook bij de ChristenUnie trouwens stemmen opgaan... om ook inderdaad zo'n overgangsregeling in te, in te stellen. Dus moet u misschien daar niet gaan lobbyen? Nog meer. Ja, dat hebben we al gedaan. Het is ook niet voor niets uh, dat uh, deze partijen ook al aangegeven hebben... dat ze dit onbegrijpelijk vinden. We zijn ook erg blij met de steun uit de Kamer. En dat is des te meer reden dat we ook tegen minister Kamp hebben gezegd... Van, heb ik gistermorgen nog tegen hem gezegd... Ja, het ultimatum loopt af. Je ziet ook wat in de Kamer gebeurt. Je hoort de verhalen van ondernemers. Laten we gewoon nou eens reëel om tafel gaan... en laten we dat met elkaar oplossen. Wij willen niets liever dan dat. En daar zit ook bij ons de diepe teleurstelling... dat hij daar geen enkele openheid verboodt. Nee, misschien houdt hij niet van aardbeien. Kan ook nog. Ja, dat mist hij veel in zijn leven, moet ik zeggen. Want uh, de ja. zomer schijnen er weer goed bij. Ik zag, ze, ik zag ze liggen en ze zagen er prachtig rood uit. Ja, um, dat... um, we, gaan, we gaan naar onze bellers, meneer Maat. Ik wil graag dat u even meeluistert zometeen. En dan kom ik graag bij u terug om die reacties door te nemen. Er belt ook iemand die wil niet zo graag in de uitzending. Maar die runt samen met haar man een tuinbouwbedrijf. En die zei, het wordt uh, ons zo moeilijk gemaakt. We betalen iedereen netjes volgens de CAO. Uh, daarom maken we ook geen onderscheid met Nederlanders. Maar Nederlanders willen het werk gewoon niet doen. En deze mevrouw was er bang voor dat het allemaal heel moeilijk wordt... als deze plannen doorgezet worden van Henk Kamp. Nou, eens kijken wat er op de site gebeurt. Roemeense en Bulgaarse seizoenarbeiders moeten alle vrijheid krijgen... om hier in de land- en tuinbouw te werken. Eens 39 oneens 61. En er is door iets meer dan duizend mensen gestemd. Stom.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw van der Werbe uit Voorschoten. Ik ben het oneens met de stelling. Ten eerste word ik 74... Voor ons was er vroeger geen uitkering. En dat is de fout van de hele overheid. Kinderen die van school kwamen, die kregen al te horen... als je geen werk kunt vinden, gaan we naar de gemeente voor een uitkering. En nu hebben we allemaal luilakken gekregen. Want voor een loontje gaan ze niet werken. Tweede punt? Het tweede punt is, zet ze aan het werk. Er moet meer dwang komen achter de jongeren die niet willen werken. Hmm. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Peter van Standaard Buiten. Dag. Goed, ik ben het eens met de stelling. En waarom? Uh, de reden is dat ik het uh, name erg oneerlijk vind voor alle arbeidtelers en boomkwekers. En uh, met name West-Brabant. Die zijn al jaren bezig met deze Roemenen aan het werk. En die hebben uh, ja, geleerd hoe ze het werk moeten doen. En nu moeten ze in één keer een hele, ja, alle, alle arbeiders vervangen door andere mensen. Zit u er zelf in, in de business of niet? Ja, ik, ik ben, zit wel aan het advies in de arbeiddeelt. Dus ik zie het wel onder mijn ogen gebeuren. Maar ik ben er zelf gelukkig niet mee belast. Nee, uh. goed. Dank u, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Kenneth Reuvers. Dag. Ik ben het oneens met, het, uh, met de stelling. We hebben hier in, in Nederland meer dan 400.000 werklozen. Dan we lopen er ook nog eens een keertje een paar honderdduizend in de bijstand. Laat ze maar eens allemaal van de luie stoel afkomen. Meneer, ik ben 57 jaar... Uh, werkloos geraakt. Ik ben er nu 59 ik heb hier een baan gekregen, een vaste baan alleen maar door hard te werken. Er is werk en uh, dat blijkt maar weer laat ze maar eens allemaal uit die luiers stoel komen. Ja, maar goed, dat is makkelijk gezegd. Hoe, uh, er moet een stok achter de deur en het de kamp dreigt dan om de uitkering stop te zetten bijvoorbeeld. Maar daar hebben die telers op dit moment niks aan want dat gaat natuurlijk weer heel lang duren voordat het in een wet geregeld is. Uh, wet geregeld? De, uh, ze kunnen toch iemand verplichten om, uh, om te gaan werken als hij een uitkering heeft? Ja, Het heet dan passend werk, geloof ik. Dat mag, ja. het niet, als het niet passend is, mag je het mag je weigeren, geloof ik. Ja, passend werk. Meneer, dat is van ons in Nederland. Vroeger moesten we ook, uh, ook werk nemen wat, wat we konden krijgen. We moeten werken voor ons geld. U zegt nee. gewoon van de bank afkomen en in de aardbeien. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee. Ik, ik betaal belasting. Ik betaal die mensen ook mede. Laat ze, maar, laat ze maar vanuit die leide stoel naar voren toe komen. Laat ze maar uitbijgen gaan plukken. Dank u wel. Standpunt wel. Goedemiddag. Ja, mevrouw Diervoort. Ben ik aan de beurt? Ja. Ja, ik vind dat meneer Kam wel gelijk heeft. Maar niet drie weken voor de oogst. Volgend jaar is het redelijk. En dan in alle rust en overweg, overleg. De, de, het is wel de, zo dat acht uur in de zon, als je dat niet gewend bent... dan word je gewoon ziek van en hebben ze nog niks. Hoe bedoelt u dat? Uh, de, acht uur in de zon werken. Ja, ja, en, ja, Dat snap ik, maar hoezo? Moet je acht uur in de zon werken? Nou, dat, dat is toch gevraagd? Dat is, een aardbeien teelt is dus van morgens acht tot avond ja, tien. kan. ja. Dat is wel langer. Ja. Maar u, zegt u pleit eigenlijk voor die overgangsregeling, hè? Waar ja, de overgangsregeling. Dus gewoon dit jaar niet al die mensen aan het werk gooien, want dat is het eigenlijk. Maar volgend jaar dan moet dat goed geregeld worden en dan in rust en overleg niet haastje heb je. Dank u wel. Stampen goedemiddag. Ja, met Janni. Dag Janni. Ik ben het eens met minister Kamp en ook met de eerste en de derde spreker. Maar ik vind eh, werklozen boven de 55 jaar, die kan je niet meer verplichten om dit zware werk te doen. Maar volgens mij zijn er nog wel een heleboel eh, mensen die onder de 55 jaar zijn. En wat is er nou fijner dan in de natuur te werken? Ja. Maar goed, en u, u... de klikers, die weten een jaar van tevoren al hoeveel mensen ze nodig hebben. Ja. Nou, dat, dat blijkt ook. 100.000, zo'n beetje. En 96.000 hebben ze erin inge, ingevuld. En daar zitten ook heel veel Nederlanders bij. Ja. Maar de rest lukt niet. En die willen ze dus graag invullen met die Roemenen die heel goed uh, werken. Dat begrijp ik. Maar hoeveel werklozen zijn er benaderd? Nou ja, ik denk heel veel. Ik zag van de week een, een Teler op tv. Dat een hele lijst met namen. Die had hij allemaal gebeld. Maar niemand wilde. Nee. Nou, dan zou ik de uitkering stopzetten van deze mensen. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. De Jong, goedemiddag. In de Oostbloklanden heeft men geen belastingssysteem achteraf en huisvesting wordt gratis verzorgd door de overheid. Als men hier die mensen belasting laat betalen, inkomstenbelasting, en huisvesting op een redelijke wijze wordt geregeld en betaald, dan zijn ze welkom. Maar ik denk dat dat dan ook de laatste keer is. Het kan niet voor dat halve geld. Ja, maar, maar goed, nou, dan ga ik straks nog even aan meneer Maat vragen hoe dat precies zit. Want die mevrouw die ons uh, had gebeld, die niet in de op de radio wilde... en zelf zo'n bedrijf heeft, die zegt... Ja. we betalen gewoon volgens de normale CAO, dus... Een minimum, denk ik. Nou ja, goed, maar toch. <laughs> maar ja, hun huisvesting moet geregeld worden. En dat willen ze niet. Daarom zitten ze er zo erbarmelijk bij, omdat ze geen geld kwijt willen zijn aan belasting. Ja. Als wij vroeger de Oostbloklanden doorgingen, eerste levensonderhoud was zo goedkoop, we hielden geld over. We waren meer kwijt geweest als we thuis gebleven waren. Ja. Goed. Dank, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Respect. Kuipers. Dag. Hallo. Uh... Ik ben het helemaal eens met meneer Kamp en wel om deze redenen dat het helemaal niet zo is uh, dat ze geen werknemers kunnen krijgen. Het gaat puur en alleen om het geld. Ik kom precies net bij een kweker vandaan uit Schijk. Uh, daar werken ook Bulgaren. Ik had gehoord dat jullie dit, uh, dit op de radio gingen uitzenden. Uh, ik kan u meteen zeggen: ik heb het zwart op wit. Ik, ik heb daar net met een Bulgaar gepraat. Die mensen die werken voor 700 euro in de maand, die moeten kosten inwoning betalen, meneer: 300 euro. Die werken voor 400 euro in de maand. Ze moesten 12 uur per dag werken voor dat geld. Het gaat niet om het, omdat de Nederlandse mensen het niet willen. Het gaat puur en alleen om het geld. Ja. En als die, die meneer Maat die bij u zit, die weet dat precies. Goed, Laat nou. die meneer Maat nu eens één maand van die 600 euro rondkomen. En dan gaat echt waar. Ik heb het hier zwart op bid. Want ik werk als internationaal chauffeur in het transport. Ja. Ons beroep is al helemaal. Dat is ook helemaal verrot gereden door die prijzen. Die man die ze, heb ik net op de man afgevraagd. Hij zegt: Ik verdien 700 euro. Ja. Ik moet 300 euro kosten inwoning betalen. Daar krijgen ze ook een beetje eten voor. Maar ze mogen niet bij het bedrijf vandaan. Dat kan ook niet. Nee. Goed, duidelijk. Ga ik zo meteen doorspelen aan uh, meneer Maat. Uh, Stand.nl, stand goedemiddag. Hallo. Zeg maar. Nou, ik spreek met Elmie. Ik ben het met de stelling eens, want het bevordert dus de arbeidsuitwisseling in Europa. En we willen toch zo graag uh, Europese eenheid. En als we dat niet willen, dan gaan we weer met de heer Kamp terug... naar de tijd van de werkverschaffing in de dertige jaren van de vorige eeuw. Eens, noteer ik. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Van Minsbergen, Arnhem. Goedemiddag. Ik kom zelf van een schuurbedrijf en de mensen stonden al op de stoep... maanden voordat de club er was. Als je de mensen maar goed betaalt... Elk jaar dezelfde mensen, als je het loon van die buitenlanders plus de huisvesting bij elkaar optelt, kom je hoger uit als het minimumloon. En dat zijn de telers niet bereid om te betalen. Dus daar zit het probleem, zegt u vooral. Daar zit het probleem. En het is, ze, het zijn, ze werken niet harder als de Nederlanders. En het is allemaal simpel werk. Ja, okay. En dat is in een munt te leren. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Noordam, Mooi Kapelle. Uh, ja, ik ben uh, sinds 1990 uh, humanitair bezig in Roemenië. Ik weet er misschien wel meer van dan wie ook. Uh, een aantal ik ben het sowieso eens met het feit dat ze hier moeten werken. Zowel Roemenen als Bulgaren. Wat mij en tegen een fatsoenlijk loon, wil ik wel zeggen dat uh, fatsoenlijk loon in Roemenië betekent, om een voorbeeld te geven, een burgemeester van een, een middelgrote gemeente uh, verdient uh, per maand netto 475 euro. Ja. Burgemeester. Dus als je hier als plukker 700 euro zou verdienen, wat die ene meneer net dan, zei, dan, dan, dan, dan verdien je meer dan een burgemeester. Wat ik het belangrijker vind. Dat weten de meeste mensen niet, ook maar die kan waarschijnlijk niet. Als in Roemenië iemand geen werk heeft, en zijn er vele, maar wij komen zelfs 60%, geen werk heeft, dan krijgt hij een uitkering. Ja. 130 euro in de maand. Maar, die krijgt hij maar als hij twee dagen per week voor de gemeente gratis werkverrichten van werkzaamheden. Ander ja, ja. En dat zouden we hier ook moeten doen, zegt u. Ja, precies. Ja. Mijn idee. Ja. Dank u wel ja? voor het bellen. Okay. En een uh, goede aanvulling nog eventjes. Ik ga terug naar uh, Albert-Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. Ja, meneer Maat, u kreeg hem even om de oren. Want u zegt, ja, er zijn mensen die zeggen van... ja, die telers die, uh, die huilen nu wel krokodillentranen... maar het gaat ze alleen maar om goedkope arbeidskrachten. Ja, nou, ik ben blij met die vraag... want daarmee kunnen we gelijk een misverstand uit de uh, weg helpen. Uh, want in Nederland is het zo... op het moment dat je daar aan het werk gaat... krijg je minimum het minimumloon, maar in heel veel gevallen gewoon het COO-loon uitbetaald. En wij blinken wat dat betreft in Europa uit... want dat geldt niet in België en ook niet in Duitsland. En bij ons is het echt nieuws... als een teler daaronder zou zitten... Dan, heb je, dan is het ook nieuws en die pakken we ook aan. Ook als LTO pakken we dat soort constructies gewoon aan. Daar zijn we weer bikkelhard in. Dus wat dat betreft kan ik dat misverstand direct uit de wereld helpen. Goed, dus dat verhaal van die... Want die meneer die net belde en die is, uh, kenners uh, van de Roemeense situatie heeft... die zegt eigenlijk van die 700 euro, als dat al waar is, dat bedrag... Uh, hè, wat werd er, net werd genoemd, dan is dat meer dan, dan een burgemeester in Roemenië verdient bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is zo. Uh, maar ja, goed, dat is de Roemeense situatie. Maar nogmaals, het gaat om de Nederlandse situatie. En in die zin ben ik er trots op dat wij als sector er in Europa... bovenuit steken dat we daar op een keurige manier mee omgaan. Dus in die zin maakt het tuin dus ook niet uit of het Nederlanders zijn of Roemeniën. Want ze betalen in principe hetzelfde daarvoor dus. Nee, maar dat blijkt ook wel uit de cijfers. Als je 110.000 vacatures hebt en 2500 vul je op deze manier in... dan geeft dat wel aan dat je ze vooral voor de laatste vacatures zoekt. En als dan een kwestie van geld zou zijn... zou, je natuurlijk, zou die cijfers heel anders zijn. Dus de cijfers logisch straffen dat. Ja. Um, wat vond u verder van de reactie? Want het viel mij op dat toch veel mensen toch wel aan de kant van kamp stonden. Ja, dat, dat kan ik me ook goed voorstellen. En ik, ik, ik kan ook zeggen, voor een deel als werkgevers... vinden we ook dat Kamp daar gewoon een punt heeft. Alleen, het is op die manier nog steeds niet zo geregeld. En daarmee kun je dat probleem ook niet het bordje van ondernemers leggen. En ik ben er ook van overtuigd, als de stelling was geweest... van als het niet lukt om een Nederlandse werknemer te krijgen... dat je dan gebruik kunt maken van Roemenen... dan zou je ook zien dat het beeld anders is. Ja. Maar je ziet, en dat deden we met veel burgers... Uh, onvrede over het feit dat je blijkbaar toch 500.000 mensen in Nederland zijn... die geen baan hebben en een uitkering... en dat die toch ja, uh, blijkbaar niet uh, overal op hoeven te solliciteren. Het is terecht dat de minister dat aanpakt... maar laat hij met een goede aanpak komen... en dat niet over de rug van de boeren. Nee. En nogmaals, een van die, uh, de luisteraars zei ook van... ja, ik ben het mijn kamp wel eens, maar doe dat niet midden in het seizoen... en ook niet drie weken voor de oogst. Nee. Spijker op zijn kop. Hoe gaat dit verder nu? Want het kort geding komt er... Het kortgeding uh, komt er, uh, tenzij misschien uh, minister Kamp vandaag... toch nog onder de druk van de Kamer opnieuw met ons in gesprek gaat. En hey, hey, luistert dat altijd een standpunt.nl, dus dat scheelt ook natuurlijk nog. Ja, wellicht kan dat ertoe bijdragen. Ja. En dat onze, wij zijn er sterk van overtuigd van onze argumenten. En wij voelen ons ook gesteund door grote delen van de bevolking. Want we krijgen ook buiten onze eigen sector veel bijval. En dat doet ons bijzonder deugd. Dat kunnen onze telers heel goed gebruiken. We blijven volgen hoe dit afloopt. En anders is maar geen aardbeien deze zomer. Maar dat zou toch echt een ramp zijn. Uh, dank u wel voor de uitleg. Als laatste dan... ben ik met u. Eens, maar dit paasweekend kunnen gelukkig nog veel mensen genieten van onze prachtige zomerkoninkjes. Goed zo. Albert-Jan Maat van uh, LTO Nederland. Uh, de stelling nog even op onze site. Roemeense en Bulgaarse seizoenarbeiders moeten alle vrijheid krijgen om hier in de land- en tuinbouw te werken. Eens 39 procent, oneens 61. En dat is door bijna 1200 mensen gestemd. Elsbet met de onderwerpen van Dit is de dag. Ja, Barbara van, van Wijk deed onderzoek naar schoolverlaters en wat blijkt nou vaak willen schoolverlaters later weer opnieuw naar school. Maar daar houdt de overheid helemaal geen rekening mee, dus dat uh, zou anders moeten. Katja Meertens schreef een boek over een hospice. Een jaar lang is ze daar, heeft ze daar verbleven... heeft ze gekeken hoe het eh, dagelijks leven daar is. En we praten met Jan Forsterbos over asielzoekers... die psychisch doordraaien, zoals we de afgelopen week eh, hebben meegemaakt. Dat allemaal na tweeën. Dit is de dag dus. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...